Zit van der Linde met het NOS-journaal. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit... ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Oxfam NoVip heeft voedselketens onderzocht... van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Met name vrouwen zijn daar de dupe van, omdat zij vaak onzekere banen hebben en minder verdienen. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie, dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. De overheid moet de komende jaren 20 miljard euro bijdragen aan woningbouw en de infrastructuur daaromheen. Demissionair minister Ollongren heeft laten berekenen dat er zonder die bijdrage onvoldoende en in lager tempo dan gepland zal worden gebouwd. Het gaat om ruim 440.000 woningen in 14 gebieden, waaronder de grote steden. De Duitse politie zegt dat twee lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld vrijwel zeker van twee Duitse meisjes zijn van 13 en 14. De omschrijvingen komen sterk overeen met de twee meisjes die vorige week woensdag verdwenen toen ze aan het zwemmen waren in de Rijn bij Duisburg. DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven. Het voetbalstadion in München mag woensdag niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. De gemeenteraad wilde de Allianz Arena verlichten met Pride kleuren tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Dit als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden volgens de Duitse krant Bild. Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Stans jij bent de speel, ik de koek. Ik ben het zakje, sterk. jij de thee. Stans ik ben sterk. de kans, jij de souffle. Ik ben sterk. de keizer, jij de niet. Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk, ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen, ik moet eerst niet bangen, verloofden, een liefdesduet, wie weet worden we wereld beroemd mee, dan maken we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 Ik ben de kip, jij bent de bril. Ik ben de pauw, jij bent de pel. Wij zijn een doodelzak in Tirol. Jij bent Berdien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier.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 De zomer op ZFM. Hoor je nu overal. Je nu overal ieder en weer. ZFM Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, vos amours à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou.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 To the rhythm of the bee, pa ba -ba -ba, ba ba ba ba ba pa pa ba pa, ba pa pa ba ba ba ba pa pa. pa pa ba ba ba -da ba pa pa pa pa, pa pa To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, -ba, -da ba ba ba da ba, ba ba To the rhythm of the bee, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba.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 Out of my mind this time, which way? Thinking FM met een hoofdstukje van Zon Zee Zamvoort en zomerhit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 Wat doe je hier, ZFM? Maak naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits.